van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Gert Puuk met het NOS Journaal. Er lijkt geen alternatief te komen voor de verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar. Voorzitter van de kolk van FNV-bondgenoten beschuldigt de werkgevers van contractbreuk bij het overleg over een alternatief. In maart spraken werkgevers en werknemers met het kabinet af... dat ze in de Sociaal-Economische Raad samen naar een alternatief zouden zoeken... omdat de FNV een hogere AOW-leeftijd onacceptabel vindt. Maar volgens Van der Kolk vegen de werkgevers steeds alle voorstellen van tafel. De partijen hebben van het kabinet tot 1 oktober gekregen om een voorstel te doen. De nieuwe studentencampus in Maastricht wordt tientallen miljoenen duurder dan gepland. In plaats van de begrote 165 miljoen euro... lopen de kosten nu al richting de 200 miljoen...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 What the hell?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 Dan ben ik nu in de uitzending, want we zijn nu in het tweede uur aangeland van Goedemorgen Zandvoort 5 september en ik zit alleen achter de microfoon, maar voor mij zie ik Nel... Kerkman en Yvonne Roosendaal, die uitstekende gastvrouwen zijn. en Iedereen van harte welkom hier. te En de koffie schenken. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de redactie. En naast mij zit onze techneut. En wat ben ik blij met hem, Pascal van der Beek. Want hij weet het schuiven van knoppen. En uh, alles goed te bedienen, zodat alles werkt. Goed, wat gaan we in de tweede uur doen? We gaan straks praten met onze wethouder, Gertonen Tonen, over de WMO. En u zit even stil, want ik neem aan dat iedereen weet wat WMO is. Zo niet, dan krijgt u dat straks te horen. En vervolgens krijgt u daarna te horen Hanny Kroeze, een van de capritiers van middelbare meiden. Want deze meiden gaan tryouts houden in Zandvoort en dat betekent volle bak. U hoort precies wat er precies aan de hand is. En we sluiten af met Peter Huiskens als secretaris van de patiëntenadviesraad Sparne Ziekenhuis, Hoofddorp. Kortom, het wordt een interessant uurtje en we gaan na het muziekje beginnen met Gert Tonen. Ja, en u luistert naar uh, Boniem, dat uh, is een beetje naar mijn jeugdjaren terug. Uh, tegenover mij is aangeschoven Gert Tonen, onze uh, wethouder in de gemeente Zandvoort. Gert, wat is er nou leuker als opa met je kleinzoon aan de zwemvierdaagse meedoen en gezwommen te worden door je kleinzoon, want dan moet je echt even vol gas geven, want die jongen die zwom als een vis, of het wethouderschap. Nee, nee, dan ga ik zwemmen met mijn kleinzoon. Dat bedoel ik. Ja, ja. Nee, dat was maar wel. het was een mooi gezicht. Jij uh, met je kleinzoontje het water in ja. en elke avond weer. En dat jongetje dat uh, scheurde door het water in. En hij bleef maar gaan. hè? En hij bleef, en hij bleef, gaan. bleef maar gaan. Want uh, opa deed gewoon braaf zijn 10, 15 rondjes, uh, ja. baantjes. En dat vond hij het wel goed. Wat maar, heb jij uh, met je medaille gedaan afgelopen? Hangt hij boven je bed? En, uh, nee, hij ligt nog uh, op mijn nachtkastje. Op je nachtkastje? Ja, hij ligt op mijn nachtkastje. Maar ja. hij komt wel boven je bed te hangen. Nou, ik hangt niks boven mijn bed, dus oh. uh, nee, hoog uit de foto van, van mijn vrouw, maar ja. uh, zelfs die hangt er niet. Dus, uh, <laughs> nee, dus dat ding komt door, nee, er. Nee, dat gaat geen medaille boven mijn bed hangen. Maar uh, maar, nee, maar, die, maar, die, maar die jongen die, uh, die heeft geloof ik elke dag 25-30 bandjes gezwommen en hij is net zeven. Dus, uh, Toch wel leuk hè? Schitterend, ja. ja Kleinkind is leuk. Dan uh, kun je er ook dingen mee doen. Ja. En dus andere is allemaal maar even bijzaak. Dat klopt. Ja. Dat klopt helemaal. ja. ja. Hé hey Gert, eh, eh, ik heb een, een berichtje gezien van de VVD, die heeft een, een, een conceptgroslijst gemaakt. Eh, daar staan een aantal namen op, eh, onbekende, bekende, maar in ieder geval de huidige raadsleden komen er haast niet meer op voor. Het voorstel van het bestuur. Twee eh, toch? Ja. Belinda staat één en Jerry staat drie. Ja, maar de, de andere niet meer. Nee, en de wethouder ook niet. Nee. Nee. Opmerkelijk. Dat is heel opmerkelijk, maar ik ga me niet met die interne dingen bemoeien. Nee, mijn vraag is, heeft de Partij van de Arbeid al een lijst gemaakt? Nee, nog niet. Nee, wij hebben pas van de week onze vergadering. Wij, wij zijn niet zo uh, van de haastige en zeker niet voordat er belangrijke beslissingen genomen, genomen moeten worden. Nog inderdaad, als een begroting, bestemmingsplancentrum, bestemmingsplan, centrum, bestemmingsplan uh, midden Dan gaan wij nog niet uh, paniek maar, zaaien met verkeerde lijsten. Waarom gaan jullie het doen? Waarom gaan jullie je kostlijst maken? Wij hebben nou, van de week de eerste vergadering gehad en uh, we hebben nu een aantal kandidaten... En uh, de selectiecommissie die gaat ergens in de loop van uh, oktober, half november. Dus met, uh, met die kandidaten praten. Stel je herkiesbaar voor een nieuwe periode? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, het is wel te leuk. Dus, uh... ja Maar je hebt nu de keuze, kleinzoon of een nieuwe periode? Nee, nee want kleinzoon doe ik ook. Oké, okay, je nee, kan het combineren. M, ja, makkelijk, ja. makkelijk. Ja. Okay. Hey, volgende week, Open Monumentendag, ga je meelopen? Ga je naar die panden kijken? Uh, volgende week ben ik er niet, maar, uh, maar het is wel aardig dat je dat vraagt. Want... Uh, ik heb net Jaap Brugman gehoord en ik denk toch dat ik, dat ik daar even op moet reageren. Want monumenten is wel niet mijn, mijn, mijn portefeuille. Ik heb het wel in portefeuille gehad. Maar uh, er zaten een paar dingen die, die, die, die schoten me toch in de verkeerde keel gehad. Uh, Jaap zegt uh, van de gemeente doet niks. Die geeft alleen subsidie. Dan zeg ik ja waar hebben we het over. De organisatie van de monumentendag is ook niet een gemeentelijke taak. Dat is nou juist een taak voor de clubs die het nu ook doen. Ik ondersteun het ook van harte. Ik ben het ook helemaal met ze eens. Ik vind het ook prachtig dat ze het doen. Maar ga nou niet zitten zwarte pieten met de gemeente. Laat nou, hou nou eens een keer op met het verwijten van de, de gemeente doet niks. Dat is geen taak van de gemeente. Het is hun taak en ik ben blij dat ze het doen. Wat ik jammer vind is dat ze het museum er niet bij betrokken hebben, maar dat, zijn ze inmiddels is ze dat bekend. Als je dan praat over um, wat hij zegt, van ja, er gaan tientallen panden gaan, er, gaan er tegen de vlakte, hè, de slooploeten. Dan wordt er net gedaan alsof er hetzelfde gaat gebeuren wat eind jaren 60, begin jaren 70 is gebeurd. Want toen is er natuurlijk een grote kaalslag in het centrum geweest, zeer tegen de wil van een heel groot gedeelte van de bevolking. Hè, maar um, daar, er, zijn, er verdwijnen nu nog een aantal panden. En dat, dat betreur ik ook, onder andere eh, bijvoorbeeld in de Haldenstraat. Maar bestemmingsplan technisch kun je helemaal niks tegenhouden. Dus Delmar gaat straks tegen de vlakte, helaas. Ik hoop dat het er een beetje uit gaat zien wat er terugkomt. En ik vind ook dat we, en daarom hebben we ook die noten cultuurhistorie die nu in de inspraak is en die binnenkort door de raad wordt vastgesteld. En waarop al de clubs die nu de monumentendag uh, uh, organiseren ook van harte zijn uitgenodigd om daarin te participeren, om hun inspraak te leveren. Zodat we het cultureel erfgoed ook goed kunnen, kunnen bewaken en behouden. Um, en ik denk van, ga nou eens op die manier ermee om. En haal nou eens op met continu maar tegen die gemeente aan te schoppen. Gewoon volstrekt ten onrechte. Maar, maar straks je nou... heb je een centrumplan, bestemmingsplan, centrumplan aangenomen. En daar heb je ook een uh, mogelijkheid om het vast te houden. Nou ja, dat niet alleen, maar er moet er natuurlijk veel meer gebeuren. We hebben een welstandsnota. we moeten op een gegeven moment... Nou, we, we praten over beschermd dorpsgericht en al dat soort zaken. Nou, en die moeten, we, die moeten we allemaal goed op een rij zetten, goed op een rij hebben. Waardoor we voorkomen dat er allerlei mooie panden verdwijnen. Want dat zou doodzonde zijn. Maar kijk, als Jaap hier begint te roepen van ja, en de gereformeerde kerk. Dan denk ik van nee, dat is stemmingmakerij. Want hij weet net zo goed als ik dat de kei toen met de aankoop van de kerk... met het kerkbestuur heeft afgesproken... dat de kerk gewoon blijft bestaan en een andere functie krijgt. Dus die kerk wordt niet gesloopt. Waarom ga je dan vertellen dat die kerk gesloopt wordt? Dan ben je bezig met stemming te maken... met mensen uh, tegen in te strijken... volstrekt op verkeerde gronden. Hij noemde ook de watertoren. Hij noemde ook de watertoren. Uh, de watertoren is een kans inderdaad... dat die mogelijkwijs weg zou moeten. Neemt niet weg dat, die dan, uh, dat er dan of meer wel bedongen is dat de watertoren opnieuw moet worden teruggebouwd nou, over de watertoren zijn de meningen verdeeld, of het nou een monument is, ja dan nee, en of het behouden moet blijven ja dan nee, of dat de oude watertoren terug moet worden gebouwd, wat ik veel mooier zou vinden, Die overigens ook. jij ook, want ik weet hoe jij over deze watertoren ja. denkt <laughs> Maar goed, dat is niet aan ons. Maar als we die oude watertouren van voeder oorlog terugkrijgen daar. Ja. Voor mij met appartementen erin en bovenin een nou, restaurant. Nou, nou, dat, dan, en op die plek waar het nu staat. Daar heb ik wel eens voor gepleit, ja. En, ja. en daar is ook wel onderzoek al aan gedaan. En het zou natuurlijk echt heel veel mooier zijn. Want het is En, en, en ik, heb geen, ik heb niks tegen retro, maar voor mij mag het. Want het was een prachtige toren. Zo mogen voor mij aan de boulevard ook dingen terugkomen die we vroeger ook hadden. Ja. Ik vind het prima. Maar... Um, dus ik denk van ja... Ga nou eens een keer, laten we nou eens een keer die handen ineens slaan in plaats van dat we afstand kweken uh, met al die clubs, met het museum, met de gemeente. En, en blijf nou, ga nou eens een keertje op met het tegen elkaar afzetten. Want daar schiet er z'n al niks mee op. Uh, de mensen begrijpen er geen zak meer van op die manier. En uh, wij horen met elkaar goed samen te werken in harmonie en in plaats van elkaar tegen te werken. Oké, okay. dat is gezegd. Uh, WMO. Ja, want uh, ja, je, je staat met uh, grote koeienletters in de krant. Succes, succes in Zandvoort, WMO. Waar staat de WMO voor? Ah, de WMO is de, de wetmaatschappelijke ondersteuning. Maar het succes waar het hier nu over geschreven wordt, is maar een onderdeel van de wetmaatschappelijke ondersteuning. Stel. Want iedereen denkt dat de wetmaatschappelijke ondersteuning alleen maar gaat over huishoudelijke hulp. Maar dat gaat het over veel meer. Het gaat over mantelzorg, over jeugdzorg. Rustig, uh, rustig. Begin nou even bij het begin. Wet, maatschappelijke ondersteuning. Ja, wet, ja, maatschappelijke ondersteuning. Oké, okay, dat hebben we hier sinds 2007. 2007. Het is een gemedelijke taak. Het is een gemedelijke taak geworden. De, het Rijk heeft een aantal zaken die, uh, die uh, uit de, de AWBZ, de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten, kwamen, hebben ze gebracht onder uh, de nieuwe wet WMO. En dat hebben ze gezegd. Uh, dat moeten de gemeenten gaan uitvoeren, die staan dichter bij de bevolking, die, uh, die hebben een beter oog erop, moet je lokaal regelen, alles wat lokaal kan moet je lokaal doen. Nou, en daar zijn we dus mee bezig. Een van de belangrijkste taken daarin, uh, en die we ook het eerst moesten gaan uitvoeren met ingang van 7, was de huishoudelijke hulp organiseren. En er zijn nog heel veel organisaties die daar iets mee te maken hebben of niet? Er zijn heel veel organisaties die daar iets mee te maken hebben... ...maar dus met name de thuiszorgorganisaties... Ja. ...en dat zijn er vele... En dat zijn over het algemeen natuurlijk commerciële instellingen... Ja. Nee, ...die leveren gewoon huishoudelijke hulp... ...en ook eh, trouwens medische zorg nog... Hè, ...ook uit de Algemene Wet bijzondere ziektekosten... Eh, ...die zij ook verlenen... ...want ze hebben ook eh, verpleegkundigen, artsen, etc. in dienst... Dus, die, ...dus veel zorg wordt... ...en dat moet je coördineren nu... ...en dat moet je coördineren... ...ja, wij, wij coördineren niet de medische zorg... Wij coördineren de huishoudelijke hulp. Okay. En nou, iedereen heeft zijn hart vastgehouden of dat wel goed ging. Omdat het aanbesteed moest worden. Omdat ook partijen die, die zeg maar, gebied wilden veroveren... waar ze op dat moment nog niet werkzaam waren... behoorlijk onder de kostprijs uh, zijn gaan, uh, gaan inschrijven. En ik vind dat wij dat eigenlijk als overheden... want we hebben dat gezamen gedaan in de regio... Uh, dat we dat in eerste instantie niet goed gedaan hebben, want we hebben gewoon geaccepteerd dat ze ver onder de prijs gingen inschrijven. Dat heeft als gevolg gehad dat een aantal van die bedrijven gewoon in de problemen zijn gekomen, financiële problemen, en op een gegeven moment ook hun zorg niet meer hebben kunnen leveren. En dat heeft twee hele vervelende kanten. Zorg, goedkoop is duurkoop. Goedkoop is duurkoop, maar hij heeft twee vervelende kanten. Uh, de uh, mensen die zorg moeten ontvangen, die dreigen geen zorg meer te krijgen. En mensen die zorg verleenden, dreigen er ontslagen te worden. Er is nu opnieuw aanbesteed. Per 1 oktober gaat het nieuwe verhaal in. En wij hebben ook uh, bij de aanbesteding gezegd. Wij accepteren geen prijs die ligt onder een normale fatsoenlijke uurprijs. En dat betekent dat we hebben gekeken van wat, is, wat zijn de loonkosten per uur. Uh, wat is daarbij uh, de opslag in de overheid, noem maar op. En zo'n bedrijf moet er ook nog aan verdienen. Toen hebben we gezegd, nou, beneden prijs X accepteren we niks. Als u daarop inschrijft, als u te laag inschrijft, dan wordt geval er wordt u eruit uitgeknikkerd. Om dus voor te zorgen dat ze fatsoenlijk salaris kunnen betalen aan de mensen. En niet halverwege viert gaan. En niet halverwege viert gaan. Of zeggen dat ze viert gaan en vertrekken zeggen of wat dan ook. Nou, in dat hele proces uh, hebben wij gelukkig uit onderzoek kunnen constateren. En daar ben ik hartstikke blij om. Dat het, uh, de, de vredeheid in 2007 en in 2008 toch groot was. Stop even, even dat tevredenheidsonderzoek. Er is een onderzoek geweest. Ja. Dat moet... Elk dat jaar, elke dat twee dat jaar. Dat jaar. Ja. Van hoe ervaren de patiënten uh, of de cliënten uh, het uh, hoe de WMO wordt toegepast. Ja, klopt. En dat is een onafhankelijk onderzoek, hè? dat doen we niet zelf. Ja. En, dat, uh, en uit dat onderzoek blijkt dus dat in 2007 91% van de mensen uitermate tevreden was over in de dienstverlening. In Zandvoort, ja, ja. ik heb puur over ja, ja. zandvoort nu in ja. ons rapport. En uh, dat is, uh, ondanks het feit dat er uh, drie. Tussentijd zijn afgehaakt, maar we erin geslaagd zijn om andere uh, zorgverleners uh, daarvoor te interesseren of uitbreiding te geven. Uh, blijkt dat in 2008 95% van de mensen tevreden is over de ontvangen zorg. En dat vind ik een hele prestatie. Hulp in de huishouding. Hulp in de huishouding, tevredenheid daarover. En dan denk ik van nou, als je. Met alle problemen die je gehad hebt. Met alle kunstenvliegwerk, die thuiszorgorganisaties en gemeentes. want wij zitten met zes gemeentes in onze regio Zuid-Kennemerland. met alle kunstenvliegwerk dat we hebben moeten uitvoeren. en je, en je leest dan dat 95% van de mensen tevreden is. dan geeft dat wel een goed gevoel. 95% tevreden, kan dit nog ooit verbeterd worden? Die 5% misschien? Dat je in 100% tevredenheid gaat. Ja, maar dit is al een hele hoge score. Dit is een super hoge score. En kijk, ik, ik, uh, ja, het mooiste zou het natuurlijk zijn. dat iedereen op een gegeven moment zou zeggen: van. Uh, wij zijn tevreden. Ja. Maar ja, 100% tevreden mensen hebben jullie nooit meegemaakt. Ik ben zelf ook nooit 100% tevreden. Want je wil altijd beter. Je wil altijd beter en dat is goed ook. Want je hebt hoe, maar hoe kun je het streven van om, omliggende gemeenten, andere gemeenten? Ik, de, de, de, de, ik ken de regionale cijfers niet. Wel de landelijke cijfers. En, en als je het ten opzichte van landelijk bekijkt. Nou, je ziet, en dat is dat is, vind ik heel prettig. Je ziet dat landelijk men zeer tevreden is. Op sommige dingen scoren wij beter of gelijk. Op sommige punten scoren we wat minder. Bijvoorbeeld bij wachttijden scoren we wat uh, nog wat minder. Nou, daar moet dus aan gewerkt worden. Uh, maar over het algemeen is er is, helemaal landelijk is er een beeld van tevredenheid. En, en dat is natuurlijk een extra stimulans, want dat betekent.. Iedereen hield zijn hart vast van het gaat van het Rijk, van het rijk naar de gemeentes. En de, kunnen ze dat wel aan en doen ze dat wel goed. Ja. Nou, de gemeentes hebben, hebben laten zien dat ze dat aan kunnen en dat ze het goed doen. Wat kan je in Zandvoort nu nog meer doen? Je hebt een één e loketfunctie, dus mensen die hulp nodig hebben, die kunnen daar naartoe. En Die worden geholpen. Ja. Nou, er moet nog een hoop gebeuren natuurlijk. Kijk, in die, in die hele wetenschappelijke ondersteuning staan nog veel, veel andere dingen... Daar komen we later vast nog wel over te praten. Want de mandelzorgnota ligt bijvoorbeeld nu... Die is nu door de raad vastgesteld. Dus daar krijg je volgend jaar de uitwerkingen voor. Dat moet verder uitgewerkt worden. Die is samengesteld door... Uh, door onder andere alle instellingen waarmee we samenwerken. Maar vooral ook... En, en dat is iets wat ik vast wil blijven houden. Als ik mag terugkomen als wethouder. Altijd gewoon met de doelgroep om tafel. Om vooraf te vragen van... Wat is nou wat u wil? Hebben we die mandelzorgs gedaan? En daar waren... We hebben een paar avonden gehad met de mantelzorgers en er waren tussen de 85 en de 120 mantelzorgers die Geweldig. hebben meegewerkt aan die nota. Geweldig. Nou, dat is, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Want wie weet beter waar de nood is en wat men wil dan de mensen zelf. Wat ook... Hij, even, ja, even, ja, even, ja, maar, even terug naar die, naar, naar, naar die huishoudelijke hulp. Kijk, moeten er moeten nog een paar dingen uh, moeten er verbeterd worden. Uh, we lezen onder andere dat de WMO-raad niet zo bekend is... Uh, maar dat vind ik ook niet zo gek. Uh, die vraag die werd me ook gesteld uh, toen, wij, uh, toen we die, uh, die persbijeenkomst hadden. Uh, die WMO-raad is natuurlijk nu bijna twee jaar geleden geïnstalleerd. En die heeft een lawine aan zaken voor de kiezer gehad. Door ons gevraagd. Ja. En die hebben over alles en nog wat hebben uit de jeugdnota, mantelzorg, huishoudelijk hulp. Nou, noem alle dingen waarop die voorbij gekomen zijn in mijn portefeuille, die te maken hebben met welzijn, die zijn allemaal door de WMO-raad bekeken, bestudeerd en, en die hebben ons geadviseerd. Dus geen tijd gehad om naar buiten te treden? Dus die hebben nog onvoldoende tijd gehad om naar buiten te treden en ik denk dat de vervolgstap nu moet zijn... Want de WMO-raad is natuurlijk samengesteld uit mensen die, vanuit, die allerlei doelgroepen vertegenwoordigen. En, en het is nu zaak dat de WMO-raad ook voeding gaat houden met die standvoertse gemeenschap. En ze zeggen van, nou, oké, okay, nu hebben we dit onderwerp bij de kop en we gaan eens even kijken bij de desbetreffende doelgroep, wat vindt die daarvan? Maar dat is een tweede fase, een tweede stap. Want ze hebben natuurlijk nogmaals ze hebben gigantisch veel werk uh, op hun bord gehad. Ja, en een ander punt waar wij uh, nu uh, volgend jaar een uh, vervolg aan willen geven is. Als mensen huishoudelijke hulp op een gegeven moment toegewezen hebben gekregen. Hebben wij dat verder overgelaten op dat moment aan de thuiszorginstellingen? Wat wij nu gaan doen, uh, in het komende jaar. We moeten nog even kijken hoe we dat precies gaan doen. Maar is om diegene die thuishulp krijgt, die huishoudelijke hulp krijgt. ook na. ...een x aantal maanden, twee maanden, drie maanden te benaderen met... ...u heeft nu huishoudelijke hulp, maar is dit nou ook precies wat u wilde? Is dit nou wat u bedoelde? Evolueren. Of wist u iets? Precies. Evalueren, zodat mocht blijken dat mensen... ...ja, ik had toch eigenlijk, liever niet dat ze de ramen lapten... ...maar uh, dat de sokken gestopt werden, voor mij zoiets... Nou, dan betekent dat dat wij contact opnemen met die thuiszorginstellingen. Ja, maar luisteren, U doet nu A, maar het moet B worden. Want daar heeft de cliënt meer behoefte aan. Perfect. En uh, dat hebben we tot nu toe overgelaten aan de thuiszorginstellingen. Maar we gaan dat, uh, vanaf volgend jaar gaan we dat zelf monitoren, zoals dat dan zo mooi heet. En gaan we ook begeleiden en zorgen dat er geen krijgt. Dus dat we echt volgen, krijgt iemand wat hij wil hebben. Net, eh, het, want hier kan je nog uren over praten. Eh, je hebt eh, gescoord. Er is gescoord door eh, iedereen in deze WMO. Eh, tevredenheid is uitstekend, 95%. Nu de laatste 5% is moeilijk. Maar als je aan de top bent, dat is mooi, maar je moet aan die top zien te blijven. Het mag niet eh, weer teruglopen op een gegeven moment. Nee, dat dus dat ik, wens, je, ik wens je erg veel succes in de komende jaren. En, uh, als ik mag blijven zitten natuurlijk. Als je mag uh, blijven zitten. Uh, ja, want moet uh, ja, ik het partij. Niet <laughs> Praat maar met je kleinzoon. <laughs> ja, maar die mag nog niet stemmen. En, hij, oh. <laughs> en als hij mag stemmen zegt hij misschien van... Oh, ik ga toch liever met je zwemmen. <laughs> <laughs> okay. Veel succes en bedankt voor je komst. Ja, Dank je wel. naar uh, De Chorus met een onuitsprekelijke titel maar het was genieten <laughs> uh, we zitten aan tafel met uh, Hannie Kroeze uh, yeah. en, ja. en Rob Hogekamp Rob ja. Hogekamp uh, nou denkt hij wie zijn dat? Nou ik weet het want ik heb uh, Hannie vorig jaar gezien toen stond ze daar met haar uh, vriendin uh, in De Stijgers in de krocht. Inderdaad, ja. Ik heb genoten, dames en heren. Dankjewel. Het zijn twee cabaretiers onder de titel Middelbare Meiden. En deze Middelbare Meiden, met de muzici Rob uh, Roeleveld Rob en Rob Hogekamp, die hebben bij elkaar 100 jaar cabaretervaring. ervaring Ze zijn winnaars geweest van de Paul Mol Exportprijs, de Louis Davidsprijs. Ze hebben een Edison en ze maken al jaren naam door heel Nederland. Ze treden overal op. En ik heb het lijstje van waar ze optreden. Nou, dat is echt door heel Nederland. Zalen vol. Volle zalen. En wat is nou het bijzondere? De try-out is in Zandvoort. In gebouwde krocht. En wel op 11 september en op 12 september. Ik weet van vorig jaar, de zaal was uitverkocht. Mm -hmm. Twee keer uitverkocht. Dus, dames en heren, wilt u daarbij zijn en die try-out van die twee middelbare meiden, ze zien eruit als jonge meiden, maar wilt u dat meemaken, dan moet u heel snel zijn, want het wordt weer volle bak. De titel dit jaar is een illusie Rijker. Rijker. Ja. Waarom? Nou, wij vonden het een hele leuke titel. Ik geloof dat we eerst de titel hadden en toen gingen bedenken van uh, waar zou dat op slaan. Dus we hebben er allemaal theorieën op losgelaten. En uh, de mooiste theorie tot nu toe, vind ik, dus uh, dat je je hele leven lang allerlei illusies uh, voorgeschoteld krijgt. He, van van jong en ik ga dit doen, ik ga dat doen, ik ga dat trouwen met een rijke man. En, uh, nou ja, he, en dan ga je laten kijken en dan denk je, mo, het is, heeft iets anders uitgepakt, maar ik ben toch wel hartstikke gelukkig. En hoe ouder je wordt, hoe meer illusies stapelen zich op. En uh, je bent het eigenlijk iedere keer weer een illusie rijker. Ja. ja. Ik vind de uitleg wel mooi eigenlijk. Ik vind het een leuke uitleg. Ja, en ook als een illusie niet uitkomt, ben je hem toch rijker geworden? Ja. Dus is weer een illusie toegevoegd ja. aan de vorige stapel illusies. Ja. Dus waarom doen we daar moeilijk over? Je bent nooit een illusiearm, maar je bent er altijd eentje rijker. Maar, en dat stop je allemaal in verhuisdozen en dergelijke? Nou, ik, ik, dus het gekke is, als je de voorstelling gezien hebt, ja. dan begrijp je eigenlijk de titel. En het is heel jammer om die van tevoren te vertellen. Maar Klopt dat klopt hè, wat ik zeg. Nou, het is in elk geval... De verhuisdozen en alle het, al het spullen die je maar opslaat in zolders en kelders waarvan je echte plannen hebt om die op te gaan ruimen. Hoeveel mensen komen daar nooit aan toe en houden de plannen? Ja, nee, en daar ga je in de voorstelling ga je dat dit ook tegenkomen. Je krijgt, je krijgt pogingen tot scheiding op het moment met de grote schoonmaak. Je het huis wil gaan schoonmaken, want wat de een weg wil gooien, wil de andere weer bewaren. Ja, ja dan is een scheiding, is de oplossing neem je allebei de helft. Dat is waar. Ja. Dat is waar. Maar ik zie wel eens de ene partij alles naar een Grof Huisval brengen of buiten op straat zetten. En een uur later dat de andere partij de helft hier terughaalt. Zo werkt dat. Ja. Dan wel dat de ene helft ja. alles van andere stapels afhaalt. Ja. Met en als je natuurlijk. dan wat weggooit, dat hebben vooral de vrouwen, weet je, dan denk je, ik ga eens mijn klerenkast uit, uitmesten. En dan gooi je het eigenlijk toch uh, de kleding in de zak van Max of je brengt ze naar een andere plek. En dan een paar jaar later is dat net mode, weet je, ja. wat je net weggedaan hebt. Dus je kan het dan dan nee, niet meer En Mannen gooien niks weg, want dat schroefje, je. <laughs> ook al is het Man een beetje krom en een beetje roestig. Hey, mannen je die dragen jaren. Kleding en kleding vaak, ja. ja. En nee. daar gaat de voorstelling ja, over. de voorstelling over. Ik zit nu alweer te genieten. Maar er wordt niet alleen gesproken en cabaret gepleegd. Er wordt ook gezongen. Ja, er wordt heel veel gezongen. En Wat dat leuk. is eigenlijk wel leuk. Want dat gebeurt niet zo heel veel meer in uh, cabaretvoorstellingen. Nee, en we merken zeker in het land dat uh, de mensen daar heimwee naar hebben. Die denken, oh heerlijk, er zit weer een combo. Er wordt weer mooi gezongen. En goede muzikanten. En goede muzikanten, joh. Je ja. weet het, hè. Ja, ik Jij weet het gehoord. van vorig jaar. Ja, ja. Uitstekend. Hoe kom je eraan? Ja. Ja, gewoon een beetje rondkijken. Uh... Ja, ook wat grof meld. Nou, dat klopt. Ja. kost een geld ja. nou, dit gaat over, Dit gaat ook over mij, dus ja. Ik, ik, ben, ik ben maar even stil. Ik geloof dat ja. er nou heel veel mensen voor eerst ja. de volgende keer wat koffie Koffie was gaan ook kijken. niet helemaal. Gemorgen. Maar het is wel leuk dat het mannelijke element hè, in, de, in de voorstelling brengt Die, die, die, die, die macho's hè, ja. Achter de instrumenten En het grappige is natuurlijk ook het Middelbare meiden is eigenlijk dus geschreven Door, door de man naast mij Rob Hogekamp ja. Muziek Rob Roeleveld Regie ook een man ja. Jan Simon Minkema ja, en, en dat ontrijd, de Rijmers heeft er ook nog iets mee te maken. Altijd... Ja, die manier, die, die, die ja. heeft die overal mee is te maken. De, die doet gewoon een spandienst, die <laughs> ja, Maar ja, een dat wil ik, het pak, zeggen. Ja. Hebben jullie klussen? En je denkt, nou, daar ben ik zelf iets voor handig in. Maar allemaal mannen, zijn. Maar allemaal mannen, jullie zijn de enige twee vrouwen. Nee, we hebben nog een Wil Heins. Oké. Echte vrouw. We hebben wel weer een kledingman, Ber van Hirtem. We hebben twee gogelinstructeurs, Ad Hendriksen en Beer van Muiswinkel. Oh, hein, dus en vandaar de, dus dat ik de, zei, de ja, illusie oh, heeft jongens, nog meer te betekenen jongens, dan, die dan die alleen. Die hebben een, allemaal een, een steentje bijgedragen aan het hele verhaal. Dus het is, het is een enorm een brede ploeg met heel veel diepgang en heel veel ervaring. Want dat ken je van Ad en, yep. en, en, ja, en Berg van Heertum is een kledingman die heeft Ko van Dijk nog in de kleren gestopt. Tot en met, uh, toen was geluk nog heel gewoon, het de, de uh, theater De Appel in, in Den Haag heeft hij altijd van kleding voorzien. De man is een virtuoos met naald en draad en doet het speciaal, hij is al, al echt gepensioneerd en met, in rusten. Voor ons maakt hij een uitzondering en stort zich daar weer helemaal in, al voor de tweede keer. Dus we zijn enorm blij met deze ploeg. Maar uh, wat het tekstenverhaal betreft, ik heb de teksten van de meeste liedjes geschreven. Ja. Dat klopt, ik, mijn inspiratie zit naast me dat is hani. Ja. En Hannie is weer de vrouw die toch echt de meeste tussenteksten heeft aangeleverd en de ideeën daarvoor heeft. Dat is ook een bruisende bron van energie wat dat betreft. Dus, maar houdt ze zich ook aan de teksten of improviseert ze er veel tussendoor? Dat is... Kijk, ik, ik sta bekend erom, af en toe doe ik wel eens toneel mee, maar mijn tegenspelers worden wel hopig, want ik hou me nooit aan de tekst. Nou, wij proberen het, het script helemaal naar de letter te volgen, ja. maar met de ruimte, als het één lettertje vergeten wordt, dan is improvisatietalent onmisbaar. En Precies. daar beschikken de meiden helemaal over. Dus dus het publiek zal nooit werken. Nou, maar er gebeurt altijd wat. Het licht ja. valt uit, het microfoon ja, valt uit. Uh, zeker op een try-out. Iemand die struikelt, ja. uh, <laughs> weet ik veel wat. En dan moet je toch doorgaan. Nou ja. inderdaad. En maar dat, dat zeg ik. Zeker op een tryout. En daarom vinden mensen ook vaak leuk om naar een tryout te komen. En die hopen dan juist dat, uh, dat er zoiets gebeurt van wat jij zegt. En je speelt, ja. jullie spelen door heel Nederland. Tussen komt de kleine zaaltjes grote ja. zalen, massa-zalen. Ja. Uh, ja, want je hebt hier de flyer. Dat is één ja. seizoen. En dan komen we na het volgende zomer weer met de tweede seizoen. Ja. Ongeveer 100 voorstellen spelen ongelooflijk dus. maar dan komen we in, in in de grote schouwburg van rijswijk en groningen dat soort zalen maar ook, ook in kleinere zalen en ja midden het middenformaat zitten we midden betekent, elke groot, middag om een uur goed. of drie in de bus in de auto ja. en, uh, rijden Altijd. en dan in de file staan en in de file staan ja. en je ja. moet er toch op tijd zijn en ja. dan s'avonds laat s'nachts weer terug nou, dat is wel gezellig middag. lekker napraten en dan een, een zak met zoutjes opentrekken. Dus, nee, dan ben je, dan, dan, ook, dan ook heb je, je het nog het die energie een gezellig. beetje, dat ja. weet je wel, dat zal je zelf ook wel hebben als je gespeeld hebt. En smiddags middags dan, dus dan, dan, dan heb je nog zoiets van, oh god, de voorstellingen komen we wel op tijd en dan is alles op tijd in orde en zo. Dan heb je wat meer die stress. Hebben jullie spanning voor de triad? Nou, ik geloof het wel. Zeker. Want het is bijna twee keer een uur en uh, die tekst moet toch in je hoofd zitten. En niet alleen de tekst, maar ook... Het is ook de uh, eerste keer dat je weer speelt met reacties. Op het moment dat we, dat we de dingen cijferen, dan heb je daar plezier aan... Uh, en maar nu dan, dan het weet je wel van nou, dat, is, dat reageert, vinden wij leuk. Dat dat, ja. In, in tijdens repetitietijd is dat even weg. Dan, dan zegt er wel iemand, nu komt er applaus, maar we zullen maar even afwachten wat er volgende week vrijdag gaat worden. We gaan er wel vanuit dat de mensen onze humor nog steeds leuk vinden, dus wel zullen reageren, maar we weten de momenten niet. Dus we weten ook nooit hoe lang zo'n voorstelling duurt. Dat kun je pas na de eerste en de tweede trein houdt, een klein beetje in gaan schatten. Dus daar zijn de tryouts voor. Voor ons ook weer even om te weten hoe leuk het programma is geworden. Dus ik kan alleen op... maar zondvoet oproepen om volgende week vrijdag of zaterdag naar de klok te gaan. Wel een kaartje kopen. En dat moet je bestellen bij, en ik ga het even voorlezen, bij uh, www.middelbaremeiden.nl. Uh, kost een tientje, maar je kan het ook uh, via de telefoon doen. 023 57... 3 2, 2 3. Ik herhaal, 023 57 3 2, 2 3. Bestel je kaartje daar, kost een tientje En wees er heel snel bij, want ik garandeer twee volle zalen Ik heb genoten vorig jaar met In de Stijgers Ik ga nu weer genieten En ik wens u niet alleen succes bij de try-out Maar ik wens u succes voor de hele rest van het jaar Want het is race voor jullie. Hartstikke bedankt. En het is, het is echt top. Wilt u de top zien van Nederland? Kom dan naar de krocht toe. Ik nou, wens jullie veel succes. Dankjewel. Hier, hier zijn wij Bedankt. <laughs> bridges in crossed every one of them no Yay! Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I had trials and tribulations, heartaches and pains. Well, that's alright. Survive so them all, baby. Yeah. I'm still Melody. And I'm still cool. Melody cool. Oh, yeah, yeah. <laughs> Ow. De laatste interview van deze morgen van Goedemorgen Zandvoort. En aan tafel zit uh, Lisbeth Tel van Dijl, uh, voorzitter van uh, het, de advies. Nou moet ik het officieel zeggen, patiëntenadviesraad Spaarne Ziekenhuis. Zegt het goed? Ja, je zegt het goed. Ja. En dat hoort u dan, is dat Peter Huiskus. Uh, ik heb begrepen dat je secretaris bent. Ik ben inmiddels bevorderd, ja, tot secretaris van de, de PAR. Uh, we, par... Hadden, we hadden, voorheen hadden wij Gerard Mol, onze huisarts, ja. die daar jarenlang voorzitter is geweest. Dat klopt. En was zeer actief. Die, die was zeer actief. Die heeft namelijk ook binnen het ziekenhuis de nodige veranderingen kunnen aanbrengen, dankzij ja. de PAR dan. Ja. Maar, we, gaan, we gaan eventjes even terug naar de, de basis waar deze... De PAR, laat ik het maar even afkorten, want het is zo lang woord, patiëntenadviesraad voor staat in Spaarne ziekenhuis. Wat ja. doet de PAR? En ik ga eerst naar Lisbeth toe. Jij bent voorzitter. <laughs> Kom maar alsjeblieft voor de microfoon. Wat doet de PAR? De PAR die zorgt dat de stem van de patiënt... In het ziekenhuis gehoord wordt, maar dan uh, vooral in het vergadercircuit voor, voor mijn gevoel. Want wij kunnen uh, de patiënt die in het ziekenhuis ligt, uh, ja, die is soms niet zo heel erg hoorbaar voor iedereen. En zeker niet voor uh, het bestuur. En uh, wij proberen die stem, zeg maar uh, ja, naar voren te brengen. Hoop... het gaat niet over medische zaken, hè? Nee, het gaat niet over medische zaken. Nee, nee. het gaat vooral dus over, maar wel als de medische zaken niet naar behoren verlopen zouden zijn, dan proberen wij dat natuurlijk ook in zijn algemeenheid te verwoorden. Oké, okay, laat ik een, een probleem aanschrijven, even om het uh, duidelijk te dat, maken. Dat, dat, dat had ik je voor gewaarschuwd, dat zat er in. Een, een, een, een, een probleem, maar niet als patiënt, maar als bezoeker voor een ja. patiënt. Ik kan mijn auto niet kwijt op parkeerterrein uh. en de parkeerautomaat doet het niet. Of ik moet in de kou, in de regen, in de sneeuw, sta ik daar bij die automaat en dat functioneert niet. Uh. Waar leg ik mijn klacht neer? Bij dat, jullie? Uh, dat inderdaad als dat een algemene klacht. Ja. En uh, die kun je inderdaad bij de, uh, de paar kwijt. En wij uh, bespreken, en dat hebben we ook al gedaan, een, een aantal keren met uh, de directeur zeg maar, van het ziekenhuis, de heer, Sneijder, de heer uh, Schreuder. En uh, wij hopen ook, want we krijgen de begroting 2010 in concept ook uh, als, uh, voor ons om advies uit te brengen. We hopen ook dat voor het jaar 2010 de gelden zijn uitgetrokken om met name... De ingang in Zuid te veranderen, de ingang in Noord, daar is duidelijk een grote verandering in aangebracht, die uh, verbetering is geweest. Maar in Zuid vinden wij dat er echt nog wel het nodig aan gedaan moet worden. Want je komt daar, zeg maar, via een trap kom je daar in het ziekenhuis en die trap dat is gewoon in het open lucht. Die, die, als het sneeuwt en hagelt, en, dan is het afschuwelijk en dat moet veranderen. Dus dat gaat gebeuren? Wij hopen dat het gebeurt. Wij hopen namelijk zoveel invloed als parten te hebben dat er naar ons geluisterd wordt. Oké, okay, we gaan naar binnen toe. Ik ben patiënt, lig op een bed en uh, mijn maaltijd, wat uh, zoutloos moet zijn, zit helemaal vol met zout. Kan ik dan ook bij de part terecht voor nee. mijn maaltijd? Nee, moet u bij de diëtiste zijn. ...maar die grijpt niet in als het eten verkeerd is? Ja, nee, we grijpen niet in als het eten verkeerd is... ...maar als wij merken dat zeg maar, het eten niet naar behoren bij de patiënten zou komen... ...dan geven we dat door. Bijvoorbeeld als het koud is? Ja, als wij uh, klachten krijgen over het eten, ook soms... Uh, ja, via de mail heb ik bij de diëtisten gezegd Je mag me altijd zeggen als er vragen of, uh, over het eten is uh, Mag je het ons doorgeven Dus krijgen wij, dan geven we dat door Maar het heeft weinig zin Als, als u zout, zout in het eten heeft Op dat moment kan ik niks voor u doen Nee, snap ik Wat voor klachten krijgen jullie over het algemeen? Oh. Ja, maar we zijn niet voor de klachten. Waarom? We zijn er voor de patiënt. En we proberen juist dat er hopelijk zo min mogelijk klachten er zijn. Dus wij werken wel samen met de klachtencommissie. Ja. En als wij merken dat er veel klachten zijn, dan proberen we dus via een omweg te zorgen dat die klachten verminderen. Ja. Op. En dan zit je altijd op beleidsniveau. Maar wat doe je dan andere zaken dan klachten? Als, als je zegt, we zijn er niet voor de klachten in de eerste instantie. Wat dan wel? We zijn er vooral voor de kwaliteit van zorg. Dat de hygiëne. Dus we kijken wel naar de kwaliteit van zorg. We kijken of de uh, beleidsmakers, de, hè, de directeur is daar. De directie. De directie. Of die dus zegt, waar, ki waar kiest de directie voor? Kies de directie voor cure of voor care. Dus voor zorg. Of alleen maar voor... ...hoogstaand medisch ingrijpen. Nou, en wij zijn ervoor om te kijken of daar een balans in komt. En? Want dat is belangrijk als u of ik in het ziekenhuis ligt... ...en ik word technisch goed geholpen, dat is fijn... ...want het is natuurlijk heel prettig... ...maar als ik niet aardig bejegend word... Of mijn haren worden nooit gewassen als ik zes weken in het ziekenhuis lig. Dat zou ik heel vervelend vinden. Nou, ik kan me voorstellen dat, dat je daar keuzes in maakt. Dus dan moet je een afweging maken. En wij zien... Kijk je ook of het ziekenhuis schoon is? Ja, nou, heel duidelijk. Ik heb me wel eens afgevraagd, als ik in het ziekenhuis zou liggen en ik lig in bed, en dat is een paar keer gebeurd, en ik zit de hele dag naar boven te kijken, de plafond, dan denk ik, ja. wanneer zou dat een keer schoongemaakt ja, worden, ja. die, die spinnenwebben ja. daar. Ja. Kijk je ook, er ook naar? Nou? nou kijk, ook dat is een punt waarbij de nodige aandacht aan besteden. Hygiëne, ja. ook veiligheid, ja. ook een punt. En uh, als wij dergelijke klachten hebben, dan gaan we die ook bespreken met uh, zeg maar de directeur van het ziekenhuis. Als paar komen wij één keer per maand bij elkaar. Ja. En één keer per kwartaal hebben wij overleg met de directeur van het ziekenhuis. En zo nodig is dat tussentijds ook. En tijdens dat overleg met de directeur komen zulke aspecten heel duidelijk aan de orde. Ja. En binnenkort hebben we weer een gesprek met de directeur over allerlei zaken. En met name komt daar de begroting aan de orde. En met name komt daar aspecten van hygiëne en veiligheid. Nou hebben jullie, heb ik begrepen, volgende week een, een open dag. Ja. 7 september. Voor wie is dat die open dag? Is dat voor de patiënten die op dat moment het ziekenhuis zijn, die met later bedden daar naartoe gaan? Of is het voor iedereen om zich op de hoogte te stellen van jullie activiteiten? Niet alleen onze activiteiten, want wij, wij zijn ingebed. ...in de week van de gezondheidszorg... ...dus dat ja. is niet alleen onze activiteiten... ...maar wij als paar gaan langs de bedden... ...want we willen ons ook een beetje bekendmaken bij de patiënt... ...dus wij gaan uh, langs de bedden... ...met een bloemetje, met een aardigheidje... Met een, en, uh, ...en we proberen dus waar mogelijk een gesprekje met de patiënt... Uh, ...om te kijken van ja, hoe, hoe de patiënt het ziekenhuis ervaart. En, uh, en in de hal zijn wij ook aanwezig... ...om bezoekers en patiënten te ontvangen en uitleg te geven over onze werkzaamheden... ...en ons bekend te maken dat wij er voor de patiënt zijn. Ja, opvallend is namelijk, vorig jaar hebben wij ook een dag van de paar gehouden. Dat was toen met een jaar bestaan. En wat is ons bijgebleven die dag? Namelijk dat de bekendheid van de paar patiëntadviesraad, maar dat geldt ook in andere ziekenhuizen, dat die bekendheid zo gering is. Vandaar dat we elke keer weer zeggen vrouw P, toujours. duidelijkheid in de richting van de patiënten. Wat uiteindelijk het motto in het ziekenhuis is, dat de patiënt centraal staat. En die moet er ja. ook blijven staan. Ja. Maar wil je die kennis ook tot je nemen als je gezond en wel buiten op straat staat? Want je komt meestal het ziekenhuis in onverwacht. Ja. En pas dan komt eventueel de nieuwsgierigheid van wat par is. Dat klopt. Vandaar dat wij ook de gezonde bezoeker overvallen met onze informatie over de par. We hebben daar een flyer voor en die delen we uit. En uh, ook vorig jaar hebben we kunnen vaststellen dat er heel wat, of heel wat bezoekers waren die verbaasd stonden dat er een instelling is, een raad, die daarover gaat. Ja. Uh, 7 september, uh, open huis. Althans in ieder geval een, een, een markt waar je je informatie kan halen. Uh, in het Spanje ziekenhuis in Hoofddorp neem ik aan. Ja. Van hoe laat tot hoe laat is dat? Van morgens tien tot vier uur. Ja, zoiets. 10 ja. tot 4 ja. uur. Ben je nou geïnteresseerd, dan kan je er langs gaan. Maar voor de zandvoerders die die dag geen tijd hebben en die zeggen van ik wil toch iets meer weten. Hebben jullie een website? Wij uh, hebben, de, kijk, de website van het ziekenhuis. Ja. Als ze daarop klikken dan kun je dan naar... En dat je, is Spaarne ziekenhuis? Spaarne ziekenhuis uh, Hoofddorp. Ja. En dan gaat ze naar uh, Even de patiënteninformatie. De, de ja. En als ze die aanklikken vinden ze vanzelf de, de par... par. En daar staan alle gegevens in. Daar staat ook in wie er lid is van de PAR, dus wie er in de uh, patiëntadviesraad zitting hebben. En ook het telefoonnummer van uh, onder meer de secretaris, dat ben ik dan. Um, dus dat betekent om, ook dus schrijf een briefje naar Peter Hart. Ja, nou, of bel, pakt, antwoord, of bel een, hem op. Pak de telefoon. Of wil je schrijven, uh, dan is er ook nog een uh, webs, een, uh, hoe heet het, een, uh, ma een mailadres. Ja. Uh, dat is ook heel simpel, PAR. Apelstaartje, uh, ziekenhuis, spijen ziekenhuis. Maar jij bent .nl. zo bekend in Zandvoort, dus de Zandvoorter die een vraag heeft, die kan zich ook ja. direct bij ja. jou melden als secretaris. Ja, waarom willen wij nou ja. dan ook een CFM, Zandvoort komen, verwachtend? Ja, precies. Dat komt omdat er nog altijd gelukkig heel wat uit Zandvoort mensen naar het Spijen ziekenhuis gaan. Nou vanuit... gelukkig, daar ben ik niet gelukkig mee hoor, dat ze naar het, en, het ziekenhuis gaan. Nou, niet gelukkig om naar het ziekenhuis te gaan, maar wel Daarbij. omdat ze het ziekenhuis weten te vinden. En het is allemaal nog vanuit de oude gedachten van het, uh, zeg maar het Maria Stichtingen. En het Huis. Ja. En het Diakonesehuis, ja. ja. Vergeet dat niet. Ja. Vandaar dat wij uh, toch weer opkomen voor de belangen van de patiënten. En op die manier proberen de par zo bekend mogelijk te maken. Hulp. Hulp in de meest brede zin heb je vragen. Ja. Dan kan je bij de par terecht. Ja. Ja. We moeten echt niet vergeten dat individuele klachten... Daar heb je een klachtencommissie voor. Ja. En heb je klachten over medische zaken... ook dat is niet iets wat bij de paar aan de orde komt. Uiteraard als wij gaan horen... dat er uh, veel klachten zouden zijn... en misschien in een bepaalde richting... Hè, het zou kunnen... dan kaarten we dat aan. Hebben jullie druk, druk gehad in het afgelopen jaar? Over een bepaald onderwerp? Ja, we zijn... Het verschillende. het is ook moeilijk om... net wat Peter zegt... om je bekend te maken... maar het is ook moeilijk om het stromen te houden. Nee, maar is er een specifiek probleem wat jullie in het afgelopen jaar We zijn... als, als probleem hebben binnengekregen wat opgelost moet worden? Ja, dan komen verschillende problemen, net wat je zegt. Maar het grootste dat... probleem? Nee, het inhouden, dat is denk ik de toegang. Dat, uh, de toegang en ik denk ook de lange gangen van het ziekenhuis. En ook daarmee, dat, ja, dat is een concept. En aan het concept valt weinig te veranderen. Maar je kan wel meedenken van, bijvoorbeeld zou je niet halverwege zo'n lange gang een bankje kunnen zetten voor, voor patiënten om even bij te komen. Dus het is een hele simpele oplossing. Maar kan soms voor bepaalde mensen heel doelmatig zijn. En... Ook de toegang, dat is, blijft een probleem, maar dat heeft ook met geld te maken. En ja, er is momenteel ook niet zoveel geld. Dus ook de directie moet daar keuzes in maken. Ja. Dus uh, ja, daar, daar ben je als paar ook afhankelijk uh, van. En uh, ook voor de patiënt, de patiënt wil toch liever goede zorg dan ja, dat, dat er een andere toegang is. Want dat kost een hoop geld. Ja, snap ik. Um, 7 september. Ja. Ik ga het nog een keer halen. 7 september is de open dag. Wil je informatie hebben, ga naar...